een nieuwe regering komt. Het is vijf Nederlandse toeristen gelukt om te ontkomen aan de wegblokkades... in het uiterste zuiden van Chili. Boze Chilenen hebben daar wegen en een vliegveld geblokkeerd... vanwege de verhoging van de brandstofprijzen. Na onderhandelingen door het Rode Kruis kon een groep van 110 toeristen... met twee vliegtuigen vertrekken. Ook hebben enkele toeristen het gebied op eigen gelegenheid verlaten. Er zitten nu nog honderden toeristen vast, onder wie zo'n 15 Nederlanders...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 dus toen heb ik gezegd, van, nou, ik trek daar twee jaar vooruit, ja. om me gewoon te oriënteren, erover na te denken, met heel veel mensen te praten. Van, is er behoefte aan, uh, is er behoefte aan iemand die jongerenwerk doet, en wat, wat moet er dan nou gebeuren, waar, waar ligt die behoefte? En uh, na die twee jaar hebben we dat eens op een rij gezet en gezegd, van ja dit is echt iets wat er nodig is, en ook uh, wat ik zou kunnen doen, dus laten we die stap maar zetten. Ja, dat is wel heel mooi om te horen. En het is een heel belangrijk onderdeel ook van de kerk, heb ik begrepen. Dat je heel veel met de jeugd kan doen. En de jeugdgroepen met elkaar allerlei dingen doen. En ja, kan je daar iets over vertellen? Wat doen jullie zoal in de stad?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 Eigenlijk een, een buurtfeest van een week uh, proberen we ervan te maken... Waar, uh, waar we ons richten op jongeren en op de kinderen, de ouderen, de buren... iedereen die geïnteresseerd is. Dus uh, met sport en spel en barbecue en, en alles eromheen. Om gewoon een, een hele feestelijke week van te maken. Mm. En, uh, het doel daarvan in eerste instantie is, is dat... De kerken, de mensen in de kerk, want de kerk is, is gewoon een hele groep mensen bij elkaar. Maar dat de mensen in de kerk en de mensen in de wijk gewoon elkaar beter leren kennen. Um, uh, in, met elkaar in gesprek raken en gewoon een stukje van hun leven met elkaar delen. En gewoon ook, ook gewoon een hele een leuke tijd hebben. Maar daardoorheen, en, en dat is iets waar je als kerk ook voor staat, uh, denk, uh, je denkt heel veel na over hoe je in het leven staat. En dat blijkt dat mensen in de wijken gewone mensen zijn. En, uh, die doen dat ook. En het is heel gaaf om dat, dat met elkaar te delen. Uh, maar het, het gaat om betrokkenheid bij de wijk. En uh, nou, als je dat één keer in het jaar in de zomer doet, een week lang, dan heb je daarnaast nog 51 weken. Ja. Uh, dat, dat dwingt je als mensen ook om na te denken van ja, wat doe je die andere weken? Dus je ziet langzamerhand in allerlei wijken in Haarlem allerlei activiteiten ontstaan: van, van jongerenclubs, kinderclubs, uh, voedselbank, uh, zorg voor de. Gezinnen die het op zichzelf niet redden. Allerlei activiteiten waar we proberen terug te gaan naar die wijk. En er ja. gewoon te zijn voor mensen die, die daar behoefte aan hebben. Ja, dat is wel heel iets uh, unieks. Uh, iets heel moois. hè? En hoeveel kerken zijn er momenteel al mee bezig? Nou, dat groeit heel langzaam. Afgelopen jaar hadden we een kleine 25 kerken in de regio die daaraan meededen. En hebben we zo'n week op 13 verschillende locaties georganiseerd. Ja. En de laatste jaren zien we dat er ieder jaar wel een locatie bij komt. Dus, dus, ieder jaar komt er wel, dus ik, ik hoop dat we volgend jaar 14 locaties hebben. En dat het heel langzaam groeit. Want ja, het is niet iets wat je eens een keertje doet. Maar je probeert iets te starten wat je lang vol kan houden. En dat zijn allerlei kerken, Of is het een bepaald kerkgenootschap? Nee, het is, het is in principe alle kerken die dat willen eh, kunnen meedoen.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 bekennen das Gott jeder wird sich beugen vor dir doch der größte schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen ha, jetzt ist die Zeit.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 uh, een, een, een nederig mens te zijn. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen die uh, je leven op een bepaalde manier invulling geven. En volgens mij kom ik daardoor beter tot, uh, tot mijn recht zoals ik bedoeld ben. Mm -hmm. En, uh, en, en krijgt mijn leven het doel zoals, waar, waarvoor ik hier op aarde leef. Ja, want wat is dat doel dan? Voor jou? Voor mij om, om, uh, dat is een goede vraag... En om dat kort te zeggen is altijd best lastig. Maar nou, voor mij is het doel om, om echt um, er, er te zijn voor andere mensen. En uh, omdat ik geloof dat, uh, dat deze wereld uiteindelijk uh, de, uh, de Heere God daar de baas over is. Uh, wil, wil ik proberen om, om Hem zichtbaar te maken in deze wereld. Om, om zoveel mogelijk mensen te laten zien dat een leven met God beter is dan een leven zonder God. En dat kan dus heel praktisch zijn in het leven van alle dag.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 uh, ik heb eigenlijk nooit tekort aan medewerkers gehad. En dat is in vrijwilligerswerk best wel ja, speciaal. Uniek, ja. um, en, en, maar het zit ook in, in de financiële soms in dingen. Er zijn, ik heb niet heel, hele spectaculaire dingen meegemaakt. Maar juist gewoon dagelijks leven. De zorg van God. Uh, dat je altijd weer de rust vindt. En altijd weer op het juiste moment de dingen op hun plek vallen. Hm. Uh, en ja, dat, daar ervaar ik heel erg verhooring van mijn gebeden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 CMFM Zandvoort, Henny van Petergem. En ik spreek vandaag met Hans Luttig. Hij is van de organisatie Geloof in de Stad in Haarlem. En uh, ja, we hebben het over de kerken eigenlijk ook in Haarlem, wat er allemaal niet gebeurt. Of wel gebeurt eigenlijk in de kerken. Waaronder Sunrise-programma. Er zijn nog meer daar uh, onderdelen. Wat, wat doen jullie zo al nog meer?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 En hoe druk we het vaak hebben en hoe we ontzettend gefocust zijn op onze baan en onze carrière... en op, op, op nou ja, alle stappen die we willen zetten en alle eisen die het leven aan je stelt. En die zijn er ook echt. Maar daarin kun je elkaar en soms ook jezelf wel heel hard voorbij holen. En, en nou ja, de heer Jezus zegt niet voor niks dat als we, als we, ons, als we oververmoeid zijn... dat hij ons rust wil geven...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 Een hoop die zeker is, een groot geheim.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 hoe je, met, hoe je je kinderen kunt opvoeren, al dat soort dingen. Heel praktisch is de Bijbel eigenlijk absoluut, ook daarin. Hè? Ja. Is daarin misschien een Bijbelstudie met een groep uh, be belangrijk, zoals bijvoorbeeld een Alpha-cursus? Hebben mensen daar iets aan, denk je? Ja, absoluut. Um, ja, wat ik belangrijk vind, is om, om dat zo te doen dat je, dat je er ook wat aan hebt in je dagelijks leven. Dus hmm. een Alpha-cursus vind ik bijvoorbeeld hartstikke gaaf, omdat je dan niet zozeer... Um, ...vanuit de kerk aan elkaar gaat lopen vertellen... ...hoe het leven in elkaar zit... ...maar dat je samen op zoek gaat. Ja. Dat je realiseert dat de Bijbel gewoon antwoorden heeft... ...op de vragen die we stellen. Dus stel je vragen maar. En dat is het mooie van een Alpha-cursus. Gaan we me gewoon vragen stellen over... ...hé, hey, wie is God eigenlijk? En, ja. en wat heeft de Bijbel mij in mijn leven te zeggen? En, en gewoon een, een, een gaaf verzoektocht. Ja, wat, wat is de Alpha-cursus precies? Een, iets van zeven weken kom je bij elkaar met een groep? Ja, Alpha-cursus is een... Uh,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 uh, zolang hij uh, hier op aarde werkt en, uh, en bezig is, uh, is er hoop voor de kerk. Ja. En, uh, want daar gaat het om. Nou, dat is een positieve uh, afsluiting van het gesprek. Hartelijk dank voor je komst. Misschien, wil Graag, je nee. nog, uh, misschien kan je nog even het e-mailadres noemen. Waar we nog weer na kunnen lezen welke projecten jullie zoal doen. Ja, het beste is dat op onze website www.gelovenindestad.nl uh, En uh, dan komt het helemaal goed.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 Göttliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde. Nicht und Frieden nach dem Streit, Vergebung für die Schlimmsten sind. Kom te. Schmerz en leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue.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 gebedzandvoort.nl Ik herhaal, info-apenstaart, gebedzandvoort.nl En ons mobiele telefoonnummer voor alle vragen en mededelingen is 06-44-820-123 Ik herhaal, 06-44-820-123 U kunt natuurlijk ook altijd onze website bezoeken... Adres van de website is www.gebedsandvoort.nl www.gebedsandvoort.nl Wens ik nog een fijne avond toe en veel luisterplezier naar de muziek. Tot volgende week. Over bent de heer van are lord over all de lord... heer van de aarde. de van de aarde. U bent de heer van van de via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer, Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka wordt niet uitgezet. Dat heeft minister Leers voor Immigratie en Asiel laten weten. Er was veel verzet tegen de dreigende uitzetting van de jongen die een hersentumor heeft en mogelijk nog maar kort te leven heeft. Zijn school in Almelo had een dringend beroep gedaan op de IND om Abiram en zijn moeder een verblijfsvergunning te geven. Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abiram's moeder krijgt vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning en zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. De slepende politieke discussie in Nederland over de aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen is voor de Amerikanen een hoofdpijndossier geworden. Valt op te maken uit documenten die de NOS van Wikileaks heeft gekregen. Tientallen ambtsberichten gaan over de opstelling van de Partij van de Arbeid. Die partij zette geregeld de hakken in het zand, hoewel verschillende kabinetten het Amerikaanse toestel wilden kopen. Uiteindelijk kwam er een compromis om niet twee, maar één testtoestel te kopen.